Weg ligt open. Een hoorspelserie in 17 delen naar de gelijknamige omnibus van Mien van Zandt in de bewerking van Anna Bosman. Regie Marmi Cordia. Deel 8. zijn mijn mooie berichten. Ze zal het toch niet om jokken trouwen? Nee, daar heb ik het helemaal niet over. Alleen ik vind het in en in triest. Het is niet anders. Maar toch vind ik dat Men ook best een handje kan gaan helpen. Nou, ik kan hem niet tegenhouden, maar... toch ben ik van mening dat het initiatief van Sjoerd dient uit te gaan. Anders wordt het ruzie. Ach, nou, dat zie je toch een beetje ouderwet. Nou, dat kan wel wezen. Maar er bestaan ook nog zoiets als ongeschreven wetten. Menno is familie, Douwe. Sjoerds broer. Niemand kan hem toch kwalijk nemen dat hij nou eenmaal handig is. Ja, handig is dan Sjoerd, dat weet ik wel, ja. Dat weet Sjoerd ook. En dat steekt. Onzin. Als meneer avondenlang op zolder zit te skrebbelen... of, of dia zit te kijken zonder verder een vinger uit te steken... terwijl er zoveel klusjes blijven liggen... dan vraag je er toch om. Je hebt gelijk. Alleen Sjoerd vraagt er niet om. Ja, maar je schoondochter wel. Mijn schoondochter niet. Maar de schoonmoeder. Goed. Je hebt gelijk... Maar iemand moet toch het initiatief nemen. Dat kan zo toch niet. Jongen. Maar daar hebben wij ons buiten te houden. Dat is hun zaak. kan wel zijn, maar na het gesprek met Marij voel ik me mee verantwoordelijk. De situatie, daar kan je toch niet zomaar op ze beloopen. Ja, maar wat moeten we dan? De woningen rechter bellen en daar het huis volstouwen met die we meubels. Nee, ik denk er niet. niet. Op. Nee. Jur ziet de spullen aankomen. Hoe kan ik dat dan nou verantwoorden tegenover die andere kinderen? Nee, nee, nee, nee. Dat is toch niet de weg. Het is veel simpeler. Ik heb Menno al gepost. En voor hem is er geen enkele belemmering. Hij mag me heel graag. Ach, waar bemoei ik me ook mee? Dat zou ik ook denken. Maar. denkt u echt dat de stof. niet gaat pletten? Mevrouw, wij werken hier al zo lang mee. Nee, dit is de klassieke meubelstof. Hm. Ja. Heeft u hem ook in een andere kleur? Jawel. Hetzelfde motief al? Ja, dat vind ik wel mooi. Nou, kijk dus, Hier heb ik een staaltje. Frans Blauw. Blau. Waarom heet die kleur zo? Ja, mevrouw, om eerlijk de waarheid te zeggen, dat weet ik ook niet. Dat verzinnen ze bij de fabriek. Ja. En dat zetten ze dan op een etiket en in de foldertjes... En dan heet blauw opeens Frans blauw. Oh? Ja, dat zijn wij ook. Denkt u niet dat dit gaat vervelen? Nou, dat, dat, dat moet u zo zien, hè? Kleur is maar een onderdeel van het hele interieur. Een, een paar sprekende details om het meubelstuk in het Frans blauw. En dan krijgt u een unieke combinatie die een leven lang meegaat. Bij wijze van spreken. Een leven lang. Bij wijze van spreken, hè. Maar, als u er nog even over na wilt denken, dat kan hoor. Nee. Doet u mij toch maar het motief in het rood. In het rood. Dat kan ook, mevrouw. Zo, dat is genoteerd. En hoe regelen we het transport? Hoe bedoelt u? Nou, u kunt dat toch niet allemaal in uw boodschappentas meenemen. Nee. Maar ik wil het wel erg graag meenemen. Nou, dan leggen we het even in de auto. Ik ben niet met de auto. Mijn man heeft de auto. Ik ben o, met de bus. Ogenblikje, mevrouw. Maar hoe lang duurt het voor jij in de buurt van mevrouw? Half Alviertje? Kan niet meer u? Ja, kan ook wel. Mevrouw, als u een kwartiertje geduld heeft... dan wordt u voor de deur afgezet door onze chauffeur. Nou, mooier kan ik het ook niet regelen, hè? Gaat u nu even mee naar de kassa? Natuurlijk ben ik teruggegaan. Die fles had helemaal geen prik. Die brutale aap aan de kassa zei, oh mevrouw, dat is een Belg mok maar daar betaal ik mijn goede geld niet voor. En? De chef erbij, die gaf me gelijk. Zonder problemen krijg ik een nieuwe vlees. Oh, je moet toch altijd opletten. Ze denken vandaag de dag dat alles vanzelf gaat. Nou, aan mij hebben ze slecht, hoor. Hé, nee. een auto. Moet die hier wezen? Dat hou ik niet allemaal bij. Is dat niet je buurvrouw die uitstapt? Vis en warachter. Hoe kan dat nou? moet je kijken. Balen stof. Oeh, die zijn wat van plan. Ben jij wel eens thuisgebracht door een winkelier? Nee. Ik moet altijd alles zelf showen. Moet je ze zien lachen? Dat klopt niet. Wat moet dat meisje met al die waar? Zou ze de markt op gaan? Van hem kun je alles verwachten. Wat je zegt, blijf een vreemde lui. Oh. De auto gaat. Weer weg? Jij hebt nog steeds geen contact met haar? Ben je al. Goedemorgen en goedemiddag daar blijft het bij. Raar, hè? Heel de buurt heeft contact met elkaar. Alleen zij... Oh, ik ga toch echt niet op mijn knieën liggen? Je zal de gek zijn. Kom toch. Blijkt lijkt wel of we besmet zijn. Ach, je weet het. En zij lijkt me niet zo hoor. Maar hij zegt geen boer Een boer. Ja, een boer. Hé, eet nou door. Sorry, Marij. Je weet dat ik niks om fruit geef. Ik dacht dat je het wel lekker zou vinden met dat room. Room? Of het niet op kan? Ach, maar lieve jongen, dat hadden we nog over van zondag. Het stond in het kookboek. Jij moet iets minder naar het kookboek kijken, maar meer naar het huishoudboekje. Ach, jij... Ja, ik. Oh ja, wat ik vragen wil, wat betekent die pakken in de gang? Die heb ik gekocht. Nieuwe stof voor de meubels. Ah. En de kabouters bekleden zeker de meubels, hè? Sjoe, sure, doe toch niet zo flauw. Doe helemaal niet flauw. Ik wil alleen weten wie de meubels dan opknapt. Of ze opgeknapt moeten worden, wordt mij niet meer gevraagd. Daar hebben we het toch over gehad. Ja, Menno. Nou dan. Zeg, zo kunnen we nog een avond lang doorgaan. Nou, als er is, voor mij is die bekleding op die bank en stoelen prima. Nou. Ja, dat is klassiek, ja. Dat vind ik mooi. En ik ben zo vrij om te denken dat jij dat ook mooi vindt. Sjoerd, sure, daar gaat het helemaal niet om. Je ziet toch dat die stoelen waarop we nou zitten... dat die versleten zijn en een nieuw stofje zou ze heus geen kwaad doen. En dat geldt ook voor de sofa en daarom heb ik die stof gekocht. Nee, koop maar. Ik woon hier ook. Jij bent de hele dag weg. Nou, krijgen we dat weer. Ik ben de hele dag weg. Zomaar ergens fietsen. hij, ik werk. Sjoerd, sure, dat weet ik. Je moet niet boos worden als ik hier in huis wat doe. Menno wil me helpen. Menno. ja. En hoe gaat ons helpen? Zo. Dus mijn vrouw zit in het complot. Nou, dat is zeker braaf geroddeld in de familie. Jullie gaan je gang maar hoor. Sjoerd heeft twee linkerhanden. Ik doe niks. Ik zit maar op zolder. Speel maar een spelletje scrabble. Nee, Sjoerd. Ja, Sjoerd. Ik doe niks aan mijn carrière. Ik maak geen promotie. Nou, ik durf dat maar eens te spreken. Sjoerd, dat is niet waar. Oh nee, dat is niet waar. En ondertussen komt mijn broertje hier de zaak bekleden. Mevrouw heeft de stof al gekocht. En broerlief komt de zaak hier opknappen. Want Sjoerd is daar veel te stom voor. Je begrijpt het niet. Ach kom, we zitten er nog niet meer leugens bij. Dat maakt de zaak alleen nog maar erger. En nog even, en moeder bepaalt de kleur van de luiermand. Echt hoor, je hebt het heel geraffineerd ingekleed. Die luiermand betaal ik zelf. Daar heb ik niemand voor nodig, zelfs je moeder niet. Ik heb niemand nodig. En ik ook niet. Ik verdien heus wel voldoende om mijn vrouw en straks mijn kind Rian te onderhouden. Maar dat weet ik toch, Sjoerd. Nou, doe me dan groot plezier. Alleen al knap je hier de benedenkamer nu nog zo op. Als ik boven wil zitten, dan doe ik dat, hoor je me... Sjoerd, lieve man van me. Ik hou je niet tegen. Ik heb hier straks genoeg te doen. Ik kan bijvoorbeeld even lang uit gaan liggen op de sofa van je tante. Als ik me zo meteen niet helemaal lekker voel. Hoe bedoel jij je? Voel jij je niet goed? Tuurlijk wel. Nee, zeg eens op. Alles is toch wel goed met je? Jij bent toch dan naar de dokter geweest? Tuurlijk. Heb ik je toch verteld. Ik moet wat zuinig doen met zout. En als ik dikke voeten krijg, dan moet ik met mijn benen omhoog gaan liggen. Ja, maar doe je dat dan ook? Mm hm. Want de, de nieren werken op het ogenblik niet zo goed, hè? Mm -hmm. Dat schijnt veel voor te komen bij zwangere vrouwen. Ja, maar dat zeggen ze altijd, hè? Oh, sure. je bent geen dokter. Nee, maar ik ben niet gek. kom. Ga jij even lekker liggen, hè? Nou, Sjoerd, laat me los. Nee, niet tegenstribbelen. Ga jij nou maar eens lekker liggen. En helemaal mal. En de vaat dan? De vaat doet de kabouters. Ah, Sjoerd, laat mij dat nou even doen. Niks, niks. Ik neem het even in handen. Zeg, moet jij nou echt zoutloos? Ja, dat zei de dokter. Maar is die wel te vertrouwen? Ja, hey, Sjoerd, onze dokter. Ja, ja, wel, maar het gaat om ons, hoor. Jou en ons kind. Nou, dat weet die dokter ook wel. Ja, wel, maar zou het dan niet beter zijn om meteen naar een specialist te gaan, hè? Die weten toch meer dan een gewone dokter van de straat. Het, het gaat om onze zoon. Onze zoon? Meneer Helderziende, een zoon. Je kan verbeelding hebben. Nou, hij zal een meisje even welkom zijn. Wij We hebben het maar eens niet goed zeggen. Lig je nou lekker? Ja, jongen. Goed zo. maar rij, dat stofferen, dat moet je maar uit je hoofd zetten. Geen denken aan. Ik wil de boel knap hebben. Het is te veel voor je. Ach, kom. Als Menno hier een paar dagen over de vloer is... Nou, we moeten maar afwachten of Menno daartoe in staat is. En als dat niet het geval is, dan laat ik ogenblikkelijk een mannetje komen. Dat is goed, Jo. Maar geef nou eerst je eens een kans. Welke kans? Je begrijpt best wat ik bedoel. Mensen die altijd op de achtergrond zaten, hebben wel eens een opkikkertje nodig. En dat opkikkertje is? Om bij ons de zaak op te knappen. Maar dan moet je hem toch ook gunnen. Nou ja, als het zo ziet. Verder nog iets. Je studie. Een studie? Ja. Wanneer ga je ermee door? Ik ben nou eenmaal niet iemand die ze wil laten dwingen. Dat weet ik. Voorlopig staat mijn hoofd daar absoluut nog niet aan. Misschien na de geboorte van het kind. Hoewel, waarom zou een mens feitelijk opnieuw gaan zoeken? Voor een paar centen meer en iets grotere kant om directeur te worden. Ze hebben mij nodig. Wie weet? Nee, zo is het niet. Bij mij in ieder geval niet. Van dat alles ben ik zo langzamerhand teruggekomen. Oh, dat is nieuw voor me. Nou, dat kan wel zijn. Maar door meer te leren, Marij, krijg je ook meer Souza aan je hoofd. Waar ik eigenlijk geen zin in heb. Maar je vader... Ja, mijn vader, wat heeft hij er nou mee te maken? Hem en ook je moeder zou je er groot plezier mee doen. Als hun oudste zoon de dokterstitel zou mogen dragen. Hm, idee. Mijn ouders krijgen binnenkort een eerste kleinkind. Laten ze daar maar blij mee zijn. Hesho. En het andere, ja, daar kan ik nou niks zinnigs over zeggen. Je leven is toch maar zo kort. Ik vind nog altijd dat je het in je beste jaren zo volledig mogelijk moet uitbuiden. Promoveren kan nog altijd. Altijd. Dat is ver weg. Wat valt dan mee? Wanneer ik bijvoorbeeld een buikje begin te krijgen. En niet zoveel zin meer heb in lange zwerftochten. Echt waar hij... Dan is wellicht de tijd daar om een titel te behalen. Dus nooit. Nooit bestaat niet. Doe je pijn? Nee, maar het houdt ons keihard en ik had ons een moeilijk pijn. oom, als het niet gaat, moet je iets zeggen hoor. Ja, en dan? Nou, dan haalt Sjoerd er een niet bij. Goh, dat heb ik een handige broers, hè? Ik ben niks. Ah, zo is dat dan helemaal in de familie. oom, het gaat toch geen onzin? Onzin? Als het maar waar, is, is de waarheid. Op de dijk is dicht, spreek ik in eens een domme broertje. Nee. Ah, zien helemaal niks hoor. Dan moet ik het even vasthouden? Nee, nee, nee, ik ga het wel. wacht maar. Zo. Maar wat ik wil zeggen. Ach, je weet het. Als iemand het verdient om boer te worden op de dijk is dicht, dan ben jij het wel. Ach. Sjoerd heeft gestudeerd. Sjoerd is helemaal naar Canada geweest, Sjoerd. Ja. Nou weten we het wel. Weet je wat jij bent, Menno? Geen idee. Hier, hou dat even strak. Hier. Zo goed? Zo ja. Nou, je vingers weg. Zo. Zo. Vertel me nou maar eens wat ik ben. Nou, goed dan. Jij bent veel te bescheiden. Je hebt je dag in, dag uit je hoofd geprent dat je in alles te minder van Sjoerd bent. En dat is onzin. Dat is klare onzin. Je bent alleen maar heel anders. Nou, daar ben ik mooi klaar mee Als ik je vader was, dan zou ik me beide handen dichtknijpen. Omdat ik van zo'n prima opvolger verzekerd was. Meen je dat nou? Ja, natuurlijk. Ja, ik zou niet... Liever willen natuurlijk. Ik wil best verder leren, echt waar. En ik geloof dat vader nu ook de kans geeft. Ja, van hem mag ik doorleren. Net als Joer, dat heeft hij mezelf gezegd. En? Nou, ja, ik zou het best kunnen. <laughs> maar daarna zal ik toch aan de vrouw moeten. Nou, niemand staat je in de weg. Ja, <laughs> maar dat zal niet meevallen. <laughs> Ach, menno. Dat eerste, dat kan je altijd wel waar maken. ...zal het alleen maar toejuichen dat ook zijn tweede zoon de vleugels uit wil slaan. Ja, ja. En dat laatste... ...de heren der schepping hebben de vrouw van hun keuze maar niet voor het uitzoeken. Oh. Pijn? Nee. Weet je, toen was een meisje. Ze was wel niet rijk. We konden prima met elkaar opschieten. Is dat iets van jou? Van mij? Dat is een mal. Dat ja, is toch niet maal? Zag het boerleven best zitten. En wel is ze gebleven? Ja, kennelijk zag ze mij niet zo zitten. Ja, eerst wel hoor. Maar toen kwam er een jonge dominee bij haar op de wonen. ja, toen. Jammer. Maar met hem is ze ook niet getrouwd. Nou, dat was haar te eerste. Dat hoort een beetje bij het vak. Ja. En nou is ze niet meer vrij. Oh nee, die is al een jaar met een of andere maar getrouwd. Ja, die staat onder de pannen. Ja, nou en ook. Wees nou wel blij dat ze jou niet heeft gestrikt. Als iemand zo vaak en zo gemakkelijk verandert, heeft ze de waarheid nog steeds niet gevonden. Maar ah, misschien heb je wel gelijk. Jammer dat jij geen zusje meer hebt. Wat zeg je nou, nacht? Ja, een zusje met jouw karakter. Het is niet zo mal. Ik ben toch nooit geschikt geweest voor de boerderij. Nou, wie zegt dat nou? We hebben altijd in de grote stad gewoond. En dat verander je niet zo snel meer. Alhoewel, ik zou toch graag echt buiten willen wonen. Je wilt hier weg? Op den duur wel, ja. Natuurlijk ben ik heel erg blij met dit huis. Misschien ben ik ook wel te veel eisend. Zo'n huis in een rij. Dat kan ik me voorstellen. Ik hou echt van het buitenleven. Het verre uitzicht over de polders. Die luchten. En in de toekomst die speelruimte voor onze kinderen. Ja, maar dat had je allemaal kunnen hebben. Nou moet je niet boos worden. Nou ja. Nou, zeg het maar. Maak van je hart geen moordkaal. Je had het allemaal kunnen hebben. Als Sjoerd vaders opvolger wilde worden. Ja, als. Toen jullie trouwden ging we er toch vanuit dat dat zou gebeuren. Ja, of niet soms? Hé, hey, Marij, wat is er nou? Niks. Och, ik had het niet moeten zeggen, nou ben je boos. Dan nee. Ik geef hem voor het eten zorgen. Met al dat geval en in de toekomst kijken. komen we met dit werk in ieder geval niet klaar. Nee, dat is waar. Maar dat plan. Dat plan van je om zo kan, dus uit te trekken. Vind ik prima. Moet je doen. Heb je dat dan niet gelezen? Ah, je moet niet alles geloven wat ze schrijven. Ze zagen het toch zomaar niet uit hun duimen, zal er zo wat van waar zijn. Als ze zoiets over mij zouden schrijven, ik maak ik de deur niet meer uit. Maar wie let er nou op ons? Moet je kijken? Heb jij die besteld? Wat, die zieke auto? Ach god, het is voor je naast. Voor je naast. Ja, het kind komt hiernaast en zij moet natuurlijk naar het ziekenhuis. Als dat maar goed gaat. Ach. Geluisterd naar het achtste deel van De Weg ligt open. Een hoorspelserie naar de gelijknamige omnibus van Mien van Zand... ...in de bewerking van Anna Bosman. U hoorde Guikje Roethof, Hans Karsenbarg, Luc van der Lagemaat... ...Emmy Lopez-Dias, Jan Borkes, Willy Bril en Joke Rijtsma. Techniek Raymond van Maarseveen en Leon Dubois. Regie Marlies Cordia.